Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het winterweer heeft in Japan al zeker 16 mensen het leven gekost. Zo'n 1500 mensen zijn volgens Japanse media gewond geraakt. De slachtoffers vielen vooral door instortende gebouwen en verkeersongelukken. Het openbare leven in delen van Japan is praktisch tot stilstand gekomen door de vele sneeuw. Tienduizenden huishoudens zitten zonder elektriciteit. Veel snelwegen zijn afgesloten. En op vliegvelden en stations wachten duizenden gestrande reizigers tot de dienstregeling weer wordt opgestart.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 Het weer, wolkenvelden en een enkele bui. Vanmiddag breekt vaker de zon door, vooral in het zuiden. Het wordt tussen 8 en 11 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad file bij Utrecht op de A27 naar Gorkum... voor een knop met lunette 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht. Tot zover de verkeersin. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, en het is weer de eerste werkdag. Hè? Het is maandag. Ja, ja. Ik zit zitten weer op. We weer een leuk weekend gehad. Tenminste, wij wel. Ik hoop u wel. En dan is het weer maandag. En dan ga je weer fris en fruitig naar je werk. Als je werk hebt, Tuurlijk. Maar ja, goed. Uh, dit is ook werk. Hè? Tuurlijk. En nog leuk werk ook. Uw lunch een beetje opleuken op deze maandag, de 17e februari. En dat is zulk leuk werk. En je niet weten, hoe leuk dat dat is. Nou, we hebben weer een hele lijst met lekkere platen klaarstaan. We hebben natuurlijk weer de nodige informatie voor u. Want uh, dat hoort er allemaal ook bij. Ja, we gaan het allemaal weer gewoon gezellig maken. Straks om half 1 het weer... Half twee hebben we natuurlijk, als alles goed zit, onze misschien niet te, te moe is van het weekend natuurlijk. Dan hebben we Joop van Nes, onze razende reporter. En verder wat er allemaal nog aan nieuwsfeiten ter tafel komt. En het uh, schiet lekker op, hè? Je kan al voelen dat de zon weer wat meer kracht krijgt. De landjes worden al groen. Vrij vroeg natuurlijk dit jaar, maar goed. Komt ook door het zachte weer natuurlijk, dat het al mooi groen wordt. Na nou, winter wordt het niet meer jongens hoor. Sneeuw en ijs, dat kun je vergeten. Dat gaat het niet meer worden van het jaar denk ik. Nou, ik ben geen weerdeskundige, maar ik denk niet dat de winter gewoon op hele andere plaatsen in de wereld plaatsvindt Amerika, Japan schijnen ze er heel veel last van te hebben. Oh ja. Als het maar wel een beetje zomer gaat worden, dat hoop ik dan weer wel. We moeten wel een beetje zomer krijgen weer. Een beetje mooi weer. Niet te warm. Oh ja, wat ik wil ook nog even willen vertellen. Wilt u meegenieten genieten van ZFM? Dan kan dat natuurlijk op de gebruikelijke manieren... Zoals uh, via Singo digitaal Kanaal 40. Uh, analoog in Zandvoort Kanaal 45. Maar dat weet u allemaal natuurlijk wel. Dat kan allemaal. Maar we hebben sinds kort een heel nieuw medium. En dat is leuk hoor. Ja, dan kunt u uh, tegelijkertijd kijken en luisteren. Camerabeelden lopen wel iets achter op het, uh, op het origineel. zou ik zeggen. Maar dat maakt niks uit kun je wel kijken hoe het toe gaat in de studio. Je kunt er ook op uh, direct van die pagina. Onze Facebook pagina. Je kunt er ook gelijk naar, je, naar, je, naar, uh, naar uh, uh, YouTube. waar leuke filmpjes over Zandvoort staan. een speciaal account. Kun je ook gelijk doen. Ja dat is leuk. Ik heb het van het weekend eens uitgeprobeerd. Dat is echt leuk. Alleen ik moet u wel vertellen. Als u uh, nog uh, ouderwets met Internet Explorer werkt. Dan kun je het vergeten. Want dan doet hij het niet op. Ja, daar werkt toch niemand meer mee. Maar als u gewoon op uw, uh, op uw tablet en uh, uw smartphone en zo moet je even Firefox pakken. Dat, daar doet hij het perfect op. En op uw gewone computer doet hij het ook op Google Chrome. Geweldig. Ja, nou, dan weet u het even. Dat uh, is leuk hoor, het is een mooie site. Het is heel mooi gedaan. Kun je lekker, uh, lekker genieten van. Uh, van alles wat met CFM te maken heeft. Nou, zullen we maar eens muziek gaan draaien? Want dat oude nil, dat schiet je ook niet veel mee op. En uh, de mensen die uh, willen graag een muziekje horen. Nou, zal ik daar maar een leuk muziekje op zetten? Paul Simon of zo? Vind je dat wat? Nou, ja, vind ik wel een lekker muziekje trouwens. Paul Simon, van het album uh, Graceland. De, uh, de 25-jarige uitgave, 25-jarig jubileum. 2011 was dat. Nummer heet under African Sky. Falling and calling your name out These are the roots of rhythm And the roots of rhythm remain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 Uitkwam in uh, 1986. Graceland. Hoofdzakelijk opgenomen met allemaal Afrikaanse... Uh, mu Zuid-Afrikaanse muzikanten. Daarvoor werd Paul Simon toen de tijd uh, verguist. Want dat deed je niet. Dat kwam uh, eigenlijk omdat er toen natuurlijk nog een boycott was voor Zuid-Afrika. Maar uh, de mensen waren een beetje niet al te slim bezig. Want... Uh, hij heeft alleen maar gebruik gemaakt van, nou ja, ik bedoel daar niks verder mee, van zwarte muzikanten. Dus gewoon van Afrikaanse muzikanten. Zit geen blanke bij. Maar nou, allemaal uh, zwarte mensen. En, uh, ja, voor die was het juist goed. Want die kwamen juist op de, zo op die manier kwamen die een beetje in de, in in de picture. En het waren fantastische muzikanten, dat ook nog eens een keer. Um, later heeft men dat wel herzien. Want toen begreep men wel dat de bedoelingen van Simon best goed waren. Um, Under African Sky heet het prachtige liedje van dit legendarische album, Raceland. Oeh. Oeh, dit is wel erg mooi. Ja, deze heb ik net uit de koelkast gehad. Die, die stond er nog in van de afgelopen vrijdag. Hè? Deze plaat. Ja. Zo is het meer trouwens. Nog een beetje het Valentijn-sfeertje. The Rolling Stones. The to Cry. Fool to Cry. Say Prachtig nummer. Full to cry heet het. Onder het geval van het album. Yeah. Weet We wel die prachtige verzamel die uitkwam. naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de Rolling Stones. En uh, nou ja, Full to cry. Prachtig liedje. wij de Groot krijgen we. Met een liedje over die mooie rivier die dwars door Haarlem loopt. Het spanen van het album.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 Het spaarne stroomt, het spaarne stroomt voorbij. Het spaarne stroomt, het spaarne stroomt voorbij.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 Wat een prachtig liedje is het toch. Afkomstig van, van het album Hoe sterk is de eenzame fietser uit 71. En uh, het blijft toch vreselijk mooi. Het sparen van uiteraard Boudewijn de Groot. Samen met uh, een tekst van Leonard Nijgmeer in dit geval. Trouwens, helemaal een prachtig album. Dat, dat album. Hoe sterk is het? Een, eenzame fietser. Boudewijn ging even de andere kant op. Maar dat is gelukkig uh, um, Toen weer opgeven. Dit is Brad. Samen met David Gates. Dismal days. Deze. Anyway, that you want me, zo heet het. Ja. Wel goed zeggen, Jan, zo schiet je niks op. Anyway, that you want me, Brad. Kijk straks nog op mijn donder. Dat ik gewoon verkeerde titels doen. Dat gaat toch allemaal niet. Dan wordt de programma leiden, boos en zo. Dat moet allemaal niet. <laughs> Brad was not with any way that you want me. In the morning. When you rise. Do you think of me. And how will you let me crying? Are you thinking. Of telephone and where you got to be at noon. You are living a reality I left years ago. It quite nearly killed me. Stils en Nash. Komt van het eerste album van deze gasten. In. En de nummer You Don't Have to Cry. We krijgen het zo nee, om half één, krijgt u het weer natuurlijk met Angela. Dus uh... Oeh, dit is ook wel zo mooi. Eigenlijk, eigenlijk stond deze er ook nog in vanaf uh, van af, afgelopen vrijdag, Valentijnsdag natuurlijk. Maar dit nummer blijft altijd mooi. Ja, dit is zo mooi. Is zo schitterend hoor. Met één prachtige zin moet u maar eens opletten straks. Dus. Zo mooi. Het heet Onderuit, is de Dijk. We staan in een t-shirt van haar. Hoeveel zie je het? Ja. Ongelooflijk. de tijd is er keer uh, opmerkzaam gemaakt op dit nummer. Door een, door een, een, een, ja, een, een, een chatvriendinnetje van me, zeg maar. Dit moet je eens luisteren, dit is zo mooi. Dus nu ben ik verliefd op dit nummer. Schitterend man. De Dijk, Huub van de Lubbe. Ja wel. Nog wel een uh, poweentje hoor, die man. Zie Westkust weerbericht. Vandaag zijn er wolkenvelden waar zo heel af en toe de zon nog even doorheen komt. Het blijft al droog. Er waait een matige zuid- tot zuidwestenwind en de temperatuur loopt op naar 10 graden. Vanavond en komende nacht zijn er wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft droog en er waait een vrij krachtige zuidelijke wind. De temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen overheerst is de bewolking waar mogelijk een spatje regen uit kan vallen... De wind is vrij krachtig uit het zuiden tot zuidwesten en de temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 10. In de avond en nacht is en blijft het over het algemeen bewolkt en bij een matige zuidwestelijke wind daalt de temperatuur naar 6 graden. Ook woensdag zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de dag komt steeds vaker de zon tevoorschijn. Het blijft droog en de wind is west tot zuidwestelijk en de temperatuur stijgt naar een graad of 9. Ja dat, is ja, dat was het, dat ah, was het weer weer. Dat was het weer weer. Nou, oké, okay, hoe is dat weer? Waarom heb jij nou een dans gestolen eigenlijk? Oh, dat wist ik niet. Nou, zo staat hij. Stolen dans. Oh. Ik ben niet zo'n danser. Oh, ik ook niet.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 Dan weer nieuw. Dan we nieuw. Dan we oud. Dan nieuw. En zo blijven we lekker doorgaan. En dat houdt de afwisseling erin. Het is trouwens zeven uh, minuten over. Half één op dit moment. Op CFM Zandvoort. wel. En u uh, weet het hè? u kunt ons ook bekijken via uh, uh, zfm-live.nl. Dat is leuk hoor, dan zie je gelijk de webcams en uh, je, ziet ook, uh, ja, je hoort de muziek. En je kunt ermee naar Facebook en, en naar YouTube en weet ik het allemaal niet. Alles wat met zand te maken heeft. Dat is zo leuk. Alleen, ik zeg er wel even bij, je, moet, uh, je kunt het niet doen met Internet Explorer, want dan werkt het niet. Nee, sorry. Via Internet Explorer doet hij het uh, slecht. kunt het dus het beste doen op je vaste computers gewoon op uh, Chrome, Google Chrome. En op je telefoon, op je smartphone en op je tablet op Firefox. Ja, dat is veel beter. En dit doen heet Strong. Ja, strong. Sterk. Het is heel sterk. Dit. Zo mooi.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 Blind eye with a stare caught right in the middle I dan and I'm so down in the middle middle middle Must in the in strong Of de band Ja de band zal wel een band zijn De band heet London Grammar en ik vind het gewoon mooi ja. Prachtig mooi Strong Als alles mee zit om half twee Hebben we nog het Zandvoortse nieuws natuurlijk En voor de rest gaan we gewoon lekker door Met het draaien van heerlijke muziek Van alles door drop en dran. En dit is... Um, even kijken hoor. Oh ja, dit is Ilse de Lange, ja. Ja, Ilse de Lange. Ja, when it's you. Het komt van het album Blue Bitter Sweet. Swing it out, Ilse. Ho, ho, ho. ...van het album um, Blue Bittersweet. En als ik juist ben hier geïnformeerd... ...is dit haar nieuwe single. Maar Dat weet ik nog steeds niet zeker eigenlijk. Maar ja, oké, okay, maakt het eigenlijk allemaal uit. When huh? the days are cold... ...and the cards all fold... in the saints we see... ...are all made of... Dat is, uh, Dat waren Imagine Dragons en dat noemen, dat heet Demons. En uh, dit is wel zo mooi. Ja. Dat is uh, prachtig dit. Claudia de Bry. Hé, hey, mag ik dan bij jou? Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou. Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen.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 I mm -hmm. Dan bang ben Mag ik dan bij jou Als het einde komt En als ik dan alleen ben Mag ik dan Bij jou Ja Prachtig mooi hè Claudia Nou je mag ook bij mij hoor geen <laughs> enkel probleem Het um, is een mooi liedje Mag ik dan bij jou van Claudia de Brei En dit is Queen My best friend... Uh, you're my best friend. we luistert nog steeds naar ZFM uh, Lunch. Dames en heren, op deze prachtige uh, uh, maandag, de 17e februari. We gaan, uh, we gaan eventjes zo langzamerhand een uh, klein beetje richting uh, het nieuws en het weer. En zo, denk ik. Hè? Zullen we dat maar eens doen? Ja, lijkt me wel een goed plan eigenlijk. Oké, okay, dan doen we dat toch. Gaan we naar het nieuws en het weer. Yep. Ja. Mijn best vriend was de laatste plaats voor het nieuws en het weer. U gaat even... Uh, we gaan even uh, eruit zo. Uh, ja, voor de gebruikelijke boodschappen. En natuurlijk het nieuws en het weer. Van 1 uur. Al het ongetwijfeld weer gaan over de laffe Noorden. Die hebben af, uh, afgezegd, afgemeld voor de 10 kilometer op uh, de Olympische Spelen. Zijn eigen top schaatsen. Jo oh, Johan Olaf Kors spreekt er schande van. Ja, en terecht. Ja, en dan maar zeggen dat het, het lange baan schaatsen niet meer interessant is. Omdat Nederland het zo goed doet. Nou, eh, het is voor één, één keer een Olympische speler waar we het inderdaad echt goed doen. Tjonge, jonge, jongen, jongen, jongens. En nou is het ineens eens internationaal niet, niet interessant meer. Als iedereen afzegt... Sven, hoef, Sven hoeft die tien keer mij bij helemaal niet meer te rijden. Maar ze kunnen hem net op het gelijk te houden met haar gegeven. Kost minder inspanning, ook. Oh. <lacht> Oké, okay, nou. Um, straks na 1 hebben we ook nog even een gesprekje met Ronnie Brouwer... van Café Laurel Hardy. Over de kaasavond vanavond... Even horen wat dat precies is en zo. Dat vinden wij ook altijd leuk, natuurlijk. Dus, gaan we straks even mee praten na het nieuws. Tot zo!